4 uur. Renate Kok met het NOS-journaal. D66-kamerlid Sjoerdsma wil dat de sultan van Brunei een hoge Nederlandse onderscheiding weer inlevert. De Oliestaat voerde vorige week sharia-wetten in. Waardoor mensen die seks hebben met iemand van hetzelfde geslacht voortaan gestenigd kunnen worden. Van mensen die iets stelen, kan een hand of voet worden afgehakt. Sjoerdsma wil dat minister Blok de ambassadeur van Brunei vraagt... om de omstreden sharia-wetten in te trekken. De sultan van Brunei werd zes jaar geleden door koningin Beatrix benoemd... tot ridder Grootkruis in de orde van de Nederlandse Leeuw. Bij een tegenbezoek kreeg Beatrix de hoogste Bruneise onderscheiding. In de Zimbabweanse hoofdstad Harare is een groot tekort aan drinkwater. Drie bronnen zijn bijna leeg. De autoriteiten hebben het water op rantsoen gezet. Dat gebeurt wel vaker, maar meestal pas veel later in het jaar. De situatie staat in schril contrast met de problemen in het oosten van Zimbabwe. Daar zijn bijna 300 mensen omgekomen door overstromingen als gevolg van de orkaan Idai. Twee Chinese studenten hebben Apple met een wisseltruc... voor bijna 900.000 dollar opgelicht. Het duo ruilde nep-iPhones in voor echte toestellen... en verkochten die vervolgens door, schrijft de New York Times. Volgens justitie importeerden ze in een jaar tijd... meer dan 3.000 nep-toestellen uit China. Die stuurden ze vervolgens naar Apple met de klacht... dat de iPhone binnen de garantietermijn kapot was gegaan. Ruim de helft van de klachten werd verklaard door Apple... dat telkens nieuwe, en dus echte iPhones... naar de studenten terugstuurde. De Britse prins William heeft de afgelopen drie weken in het geheim gewerkt... bij drie verschillende inlichtingendiensten. Dat meldt het Britse Koningshuis. De prins wilde zo inzicht krijgen in het werk van de inlichtingendiensten. Het weer zonnig. Vanmiddag is het 16 tot 21 graden. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Vooral in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. Morgen in het noorden droog en zonnig. In het zuiden mogelijk wat buien. En dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 dus ik hou je nog een poosje vast, man, dan vergeet je nog hoe boos je was. Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet. En dus, dus waarschijnlijk is het morgen weer hetzelfde lied. Hey, de tekst hoort op hetzelfde neer en dezelfde beat. Mijn stort van gouden op een verdriet. Conflicten ik zijn normaal, maar de dus moet niet verstikken, Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken. Het duurt The summer nights are coming now, you can see through my eyes, the summertime. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With well, this broken silence.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 Well, now, nothing, nothing, nothing gonna see well now.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 bien todos quieren saber por niet te quiero con locura mis amigos stefen que tu no me haces bien todos quieren saber por qué te quiero con locura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 Till the queen will disagree. There's more to her. her Er zijn mensen die naar waar belanden... Met en met poki tussen de lichaamsbanden. Ah. En dan zitten we hier. Ja. Uh.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 Zo. Niet veranderen voor mij.